Aanklager Moreno Ocampo heeft een brief gestuurd... naar de Nationale Overgangsraad in Libië. Daarin vraagt hij hoe het staat met het onderzoek naar oorlogsmisdaden... door zowel de rebellen als Gaddafi-vertrouwen. Gaddafi werd 20 oktober op een weg door de woestijn bij Sirte... door rebellen gevangen genomen. Op videobeelden is te zien dat hij gewond is, maar nog leeft. Dezelfde dag werd hij doodgeschoten. De overgangsraad zei aanvankelijk dat hij was overleden... aan de gevolgen van zijn verwondingen. Na internationale kritiek beloofde de raad een onderzoek. Een groep Somaliërs die vastzit in Ter moet van de rechter worden vrijgelaten. Ook krijgen ze een schadevergoeding voor de twee weken die ze in detentie hebben doorgebracht. De 19 Somaliërs werden opgepakt omdat ze protesteerden tegen hun uitzetting uit het asielzoekerscentrum. Ze kampeerden al een week voor de deur van het AZC.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 Dan is er nog één file op de A10-ring Amsterdam-Watergraafsmeer... richting de Nieuwe Meer tussen de Rai en knooppunt Nieuwe Meer. Twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij DNCV. In het eerste uur hadden we het over de Raad van State. Morgen wordt dus uh, vermoedelijk Piet Hein Donner benoemd als uh, de, nou ja, de onderkoning van Nederland. Zo is de bijnaam, de vicepresident van de Raad van State. Nico Baakman was uh, mijn gast in het eerste uur, politicoloog, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. En we hadden het over uh, nou ja, het fenomeen van politieke benoemingen. Want dit is er toch wel weer één. In twee uur wil ik ook graag praten, niet zozeer over politieke benoemingen... maar eh, duwtjes in de rug, hulp door vrienden, vriendjespolitiek, politieke steun. Eh, bent u wel eens in de positie terechtgekomen eh, die u te danken had aan anderen? Uw verhalen kunt u kwijt op 0800-1101, 0800-1101. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna. Op Facebook kunt u terecht, zoek even naar Kazaluna, Kazaluna NCV. kunt u een foto zien van Nico Baakman en mijzelf... Um, en u kunt daar ook reageren. Wij kijken mee. En als het leuk is, dan uh, halen we dat in de uitzending. Mailen kan @ncv.nl Twitteren kan hashtag Dumosh. En vooral bellen met uw verhalen over vriendjespolitiek 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Casaluna. Bent u wel eens terechtgekomen op een plek met hulp van anderen. Vertel in dit uur.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 Uh, Elizabeth Grant, uh, beter bekend uh, op, onder haar stage-naam, haar podiumnaam... Lana Del Rey. Uh, Del Rey en De Lana Del Rey is weer een samentrekking, lees ik, van uh, twee overleden Hollywood-actrices. Uh, Lana Turner en uh, Ford Del Rey. Lana Del Rey was dat dus met het liedje Videogames. In dit uur wil ik graag uh, met jou praten over, uh, over hulp die je van anderen gehad hebt. Ben je was wel eens op een plek terechtgekomen dankzij die hulp... Uh, heb je steun in de rug gehad? Of een ferme duw zelfs? Graag verhalen daarover. 0800-1121. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Ons gratis nummer. Kazeluna.ncv.nl. Via Facebook kan. Wij kijken op onze Kazeluna-pagina mee. Als je wil reageren, dan, dan zitten wij daar ook. 0800-1121. Hulp van anderen. Daar hebben we het over.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 De nummer van de cd van Stef Bos was dat minder meer. Als je nog wakker bent en je zit op Facebook, doe mij een lol. Ga naar de pagina van Kaaseloune en like ons even. Daar zijn we gek op. Dus uh, doe het even. Like het duimpje omhoog. Kaaseloune op Facebook. Je kunt ons bereiken op 0800-1121. Kaaseloune.ncf.nl is ons e-mailadres. Twitteradres. Uh, at Dumosh. Timo, nacht. Ja, nacht Frank. Met uh, Timo uit Den Haag. Hey. Hey, nou, ik ben precies het tegenovergestelde van wat jullie zoeken. Ik dacht, misschien is dat ook wel een Nou, vertel, wat ben jij wat wij mogelijkwijs niet zoeken? Nou, jullie vroegen naar mensen die uh, uh, geholpen worden door anderen. door zeg maar relaties op te bouwen met de anderen. Mm -hmm. En dan uh, voor wat hoort wat, zeg maar. Mm -hmm. de, de ene hand was de andere. En ik ben altijd <coughs> bijna tegenovergesteld tegenovergestelde daarvan geweest. omdat ik ja, alle dingen wilde begrijpen en de waarheid wilde weten. En wie altijd de waarheid spreekt luid gezegd, die maakt weinig vrienden. Ja. En jij bent nou, daar een goed voorbeeld van? Ik denk het wel, ja. Ik vrees het wel. Ge maar, ik snap, maar ik snap aan de andere kant ook wel, zeg maar. Uh, kijk, want ik vond het een heel goed gesprek ten eerste. Heel verhelderend ook met die politicoloog die je net, zoals je net gehad hebt. Mm -hmm. Nico Baakman. Alleen, ja, alleen hij is. Uh, nou, ik weet zijn naam nog niet. Ik kan me niet zo goed in de naam onthouden. Dus nee, ik, ik, hel uit, ik help je. Nico Baakman heet hij. Ja, mooi. Maar uh, ik, ik vond wel hij, hij zeg maar uh, hij is aan de kant van de aan de kan blijven staan, zeg maar. En ik heb het idee dat hij nooit zich echt in de verand heeft verdiept door te bedenken wat er zou gebeuren als die mechanismen niet zo zouden werken. En wat bedoel je precies? Nou, ik denk dat op zich de staat heel kwetsbaar is. Als ja. je dat ook pas, dat je dat ook pas uh, ervaart als je aan de andere kant van de staatslijn als het ware zit. Dat moet je even duidelijker maken. Sta jij aan die andere kant? Nee, nee, nee. nee. Integendeel, ik sta aan de kant van het volk, zeg maar. Ja, um, maar wie staat er dan wel aan die andere, andere kant van de lijn? Omdat dat, zoals die Donner beschreef, dat dat een heel mooi voorbeeld was. Oké. Okay. Dus, dus, dus als het moet, zeg maar, dan moet iemand tot orde geroepen kunnen worden. En ja, dat kan alleen door iemand die dichtbij je staat en die je vertrouwt en die, uh, die je iets gunt, zeg maar als het ware, dus nepotisme is op zich wel een heel menselijk mechanisme, lijkt me. Ik ben bang van wel, ja. Ja. Want ja. Wie, wie zou jij je moeder laten verzorgen, zeg maar? Het liefst iemand die dichtbij je staat en die je goed kent. Zijn er aanwijsbare momenten dat jij uh, uh, met je hoofd tegen de muur gelopen bent? Ja, Door jouw... continu eigenlijk, ja. Continu zelfs? Ja, continu. Nou, in eerste instantie niet. Ik had eerst een hele mooie goede baas... En, en die, gaf me, die gaf me, die eerste dag dat ik bij hem kwam, want ik onthoud nog wel veel... ...gaf hij me het raad om een dagboek bij te houden en alles op te schrijven wat uh, ik meemaakte, zeg maar. Wat voor soort werk deed je? Ik was assistent accountant. Mm -hmm. En uh, die raad heb ik in de, in de wind geslagen, omdat ik denk, nou, ik onthoud alles wel. Ja. En dat onthoud ik ook, maar ja, bij een rechter kun je, kun je niet op basis van je geheugen... Zakelijk bewijsmateriaal aanvoeren, dus. Uh... Maar kwam je al snel in aanraking met de rechter dan? Nee, nee, op zich, op zich was, dat het, was dat het probleem niet hoor. Want als, als ik ben altijd zo van: als ze me weg willen hebben, uh, dan, dan ga ik ook wel weg. Ik bedoel, ik maak, het, ik maak het de mensen niet moeilijker dan nodig is. Maar ja, goed, je maatschappelijke positie, zeg maar, je maatschappelijke carrière, leidt daar natuurlijk wel onder uiteindelijk. Maar heb, waar heeft jouw maatschappelijke carrière nog het meest onder geleden? Want je zei: Ik heb nooit een beroep op anderen willen doen. Nou, eh. Uh... De, de, ja, dat ligt ook in mijn aard hoor. Dus dat, dat, is, dat, is, dat is zeg maar primair wel. Maar, maar waar het op stuk loopt is zeg maar ja, dat je niet, uh, geen voeling kan krijgen met de geheime agenda's van anderen. En dat die anderen ook wel aanvoelen dat als die zeg maar zijn geheime uh, agenda met je deelt, uh, dat dat niet geheim blijft. Waar is het dan met jou uh, terugkijken ik maar, ik niet maar goed gegaan? Of, waar heb jij, had jij um, um, toch vriendschappen moeten sluiten, had jij mee moeten nee, gaan nee, in geheime agendas? Dat ligt magendas? helemaal niet in mijn aard. Dat ligt helemaal niet in mijn aard. Dan moet ik zeg maar mijn, mijn kennis, de objectieve kennis die ik heb, zeg maar wetenschappelijke kennis, zeg maar, gewoon de, de, de objectieve kennis, die moet ik gaan vervuilen met uh, subjectieve informatie. Waar sta je nu maatschappelijk gezien? Uh, ja, en de bijstand. Dat klinkt toch alsof je niet de beste, best denkbare keuzes gemaakt hebt? Of zeg je nee, nou, maar je... ik leef wel nog. Ja. <laughs> en ik weet meer dan, dan geen Tenminste voor mijn gevoel, zeg maar. Ja. Metafysisch gezien dan. Ja. Ik weet, en dat ik... kan alleen maar als je niet uh, op dwaalsporen uh, continu wordt gebracht. Maar ja. ja, maatschappelijk is ook wat voor je te zeggen hoor. Alleen geeft de keizer wat des keizers is, hè? ja. Um, zou je terugkijken en dingen anders uh, nu doen? Nee, dat is onmogelijk. Dat is karakterologisch gezien gewoon niet mogelijk, helaas. Hm. Dus ik, ja, ik, ben wel, ik moet wel erbij zeggen, misschien is dat wel verhelderend... Ik ben wel gediagnosticeerd als uh, met het met het syndroom van Asperger. Ah, Oké. Okay. Okay. Dus, dus dat, dat, dat, dat, dat, ja. Dat, dat verklaart de waarheid, enige, enige vierkant de denken. Een openheid en transparantie. Dat, dat heb ik wel echt nodig, zeg maar. Dat ja, het niet gegeven kan worden puur emotief of emotioneel iemand aanvoelen... en dan voelen welke kant hij op wilt... en ook iemand, zeg maar, ja, meebewegen. Dat gaat gewoon heel lastig. En als iemand niet duidelijk kan zeggen wat hij wil... kijk, als iemand gewoon heel rijk wil worden... en euh, <coughs> kijk, als bijvoorbeeld iemand die, zeg maar, accountant is... en die eigenlijk alleen maar zich door het vak heeft heen geworsteld... omdat hij heel erg rijk wil worden... Mm -hmm. en dan vervolgens leiding aan mij moet geven dan krijgt hij aan mij een lastige als hij niet openlijk ervoor uitkomt... omdat hij alleen maar rijker wil worden omdat het vak eigenlijk bijzak is. Ja, ja, ja. Want dan kan ik daar niet in meewerken. Ja, ja. Dus dan ga ik uit van de premissen, de openbare, openbare, zeg maar, uh, het openbaar gezicht van zo iemand... dat hij uh, een goede accountant wil zijn. Ja, en als ze dat gewoon op detail wordt bijgestuurd en iedere keer bot... ik kan het niet onthouden als ik hem niet aan een kapstok van een grote geheel kan ophangen. Ja, goed. Dat is het eigenlijk misgegaan. Ik begrijp het, ik begrijp het. Dank, dank voor je belletje. Ja, graag gedaan, Frank. En je verhaal. Dank je wel, Timo. Goeie uitzending. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Heeft u wel eens gebruik gemaakt van hulp van anderen om iets te bereiken? En wat gebeurde er toen? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Night, try to turn. Laurenville heet deze gelegenheidsgroep. En, uh, het nummer heet December Morning. Het nummer is gezongen door Erik Nijmeijer en Anneke van Giersbergen. Geschreven door Bertolf en Ilse de Lange. Overigens Radio 1 CD. Daar luister je naar Laurenville. Um, we hebben het over de vraag of je wel eens hulp van anderen hebt gehad... om iets te bereiken. Klaas Woltingen die twittert. 10 december kon ik bijvoorbeeld spreken op de manifestatie Armoede werkt niet, mede dankzij het FNV. Ze wisten dat ik mij al veel met dat thema bezig was en, ben, en daarbij ook op zoek ben naar publiek. Was, oh, was ze me? Um, door middel van activiteiten voor het CNV Wayong, werd promotieteam kon ik ook een dagje mee met uh, Tofik Dibi. Met goede media-aandacht als gevolg. Daar hebben we het dus over in dit uur van Kazeluna. Je kunt bellen op 0800 1121. Heb je al eens hulp gehad van anderen om iets te bereiken wat je graag wilde bereiken? Heb je een ferme doel in de rug gehad? Daar hebben we het over. Naar van de gast in het eerste uur. Mark, goedenacht. Goedenacht. Het ging over hulpvragen en dan meer in de Zin heb ik begrepen. Ja, kan, ja. Nou, ik, ik wou het ook even wat breder trekken. Ik zie het meer als uh, hulp in het algemeen. Dat, dat, dat mensen daar uh, vaak heel erg uh, in puigend over doen... dat je niet zomaar hulp vraagt of weet ik veel wat. En dat vind ik altijd zo vreemd. Omdat ik denk, ja, het leven is toch uh, vaak al uh, best lastig. Denk ik denk nou, als je goede hulp zou kunnen uh, aanvaarden... op een positieve manier... en ook misschien weer daaraan iemand anders geven... zie ik daar niet zoveel uh, kwaad in. En in het geval van, uh, zeker niet... In het geval van een kruiwagen, kijk als iemand uh, sterk genoeg is om, het, uh, om gewoon die functie te doen, uh, gewoon als persoon, dan, dan is het niet zo erg dat hij geholpen wordt binnen een bepaald netwerk. Maar als het een of andere ja, lamzak is, noem ik het maar, die alleen maar dankzij die kruiwagen op een bepaalde post komt... Ja, dan denk ik, dan heb ik er wel meer moeite mee. Maar het gebeurt zo vaak, hè? Er zijn, het kunnen ook hele kleine zetjes zijn. Het hoeft niet eens echt een dikke kruiwagen te zijn. Maar het kan ook gewoon een zetje zijn van iemand die je goed gezind is, toch? Ja, dat vind ik ook. En, maar dat, dat, dat is nog weer zo van... Dat, dan zou iemand eh, voorgetrokken worden omdat hij je Pietje kent... terwijl iemand anders met misschien betere papieren of betere ervaringen niet tussenkomt. Dat is dan toch wel weer lastig, vind ik. Ja. Heb je wel eens hulp gehad van anderen? Nou, zo vaak. Geef eens een voorbeeld. Uh, ja, Meer op gezondheidsgebied. Uh, ik heb zelf een handicap. En dan heb je toch wel uh, veel hulp nodig. En ook uh, best veel gesprekken met mensen gevoerd over van alles. En in het begin had ik er meer moeite mee dan tegenwoordig. Uh, maar dat is meer omdat je dan niet in die cultuur uh, zit, zeg maar. En nu heb ik wel weer af en toe iets dat ik door mijn leeftijd weer veel meer hulp nodig heb. En dat vind ik dan ook weer lastig. Wat omdat is jouw handicap? Uh, Spasties. Oké. Okay. En dat betekent dat jij veel hulp van anderen nodig hebt voor je alledaagse dingen? Precies. precies. En ja, ik vind dat, ik vind dat dus niet minder waardig. Maar ik loop er wel tegenaan dat sommige mensen dat wel echt zo ervaren. Terwijl ik denk, ja, is dat minder waardig? Ik vind het alleen af en toe lastig. Maar ja, dat is een beetje het verhaal dan of zo. Ja. Dus be beetje, en, maar het gekke is, mensen, we, heel veel mensen willen wel een soort kruiwagen. Terwijl ik dan. Voor mezelf zoiets, hebben. ja, dat, dat vind ik in bepaalde gevallen wel terug en in bepaalde andere gevallen weer niet. Werk jij? Kan dat? Uh, nee, zit er niet in. Uh, Ook lastig, maar dat uh, het zit er niet in. Nee, nee. Dus. Uh... Want ik kan me voorstellen dat, dat dat, maar goed, ik weet niet hoe ernstig het bij jou is, maar dat met aanpassingen dat misschien wel zou kunnen. Nou, dat voelt een beetje ver. Ik ik vind het niet zo prettig om het in die zin op de radio te zeggen. Omdat ik het al wel heel erg veel voor mezelf prijsgeef. Maar zit het bij mij zit het er echt niet in. Oké. Okay. Nee, goed. Ik vraag het ook alleen maar, Mark, omdat ik dacht uh, uh, dat zijn natuurlijk typisch momenten dat je hulp nodig hebt van anderen. En dat anderen misschien ook die al goed gezind zijn, uh, jou verder kunnen helpen. Ja. ja, maar om een voorbeeld te noemen, dat wil ik wel zeg: ik heb hulp nodig met dagelijkse verrichtingen. Ik heb hulp nodig bij verplaatsen met de auto. Ik heb hulp nodig met. Ja, noem maar op, een hele lijst. Maar ik, ik vind dat altijd heel gek dat mensen daar, daar heel veel moeite mee hebben. Terwijl ik denk, ja, iedereen kan ouder worden, het kan iedereen overkomen. Maar het is net een soort, uh, ja, een soort uh, raar soort onwaardigheid als, als je dat nodig zou hebben. Alsof het ook meteen op je, op je psyche slaat of zo. Terwijl ja, alle mensen die uh, alles lekker zelf kunnen, snap ik dat ze dat daar heel erg blij mee zijn. Dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar om meteen die enorme waardigheid eraan te binden. Yeah. Dat, dat vind ik altijd zo apart. Het lijkt me niet meer dan logisch, toch, dat jij hulp nodig hebt. Ik denk dat iedereen het ook, kan, ook, ook begrijpt. Oh ja, nee, maar het is meer zo van dat de andere mensen het dan lastig vinden... om zich te verplaatsen in, in mensen zoals ik. En daar vaak een, een soort iets uh, bovenop plakken. Ik vond het wel dat grappig als ik geholpen word in de maar nou, Ik hoop dat ik later ook zo geholpen word. Ik zeg, nou, dat hoop ik ook voor jou. Ja, ja. Dat, vind, dat vind ik dan wel leuk. Zo is het. Dank voor bellen, Mark. Oké. Okay. Dankjewel en alle goed. Oké, okay, dankjewel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaaseluna. Ben je ooit wel eens ergens gekomen dankzij de hulp van anderen? Heb je een duwtje in de rug gehad op de een of andere manier? Ga naar Facebook, daar zitten we ook. Kaaseluna even zoeken. Uh, je kunt ons daar liken, daar zijn we gek op. En je kunt reageren. Hashtag Dumos, Facebook 0800-1121 of kaaseluna.ncv.nl We gaan muziek draaien van uh, een jonge maar zeer succesvolle zangeres, Adele. En dit uh, noemen we heet turning tables. Close Dynamische stem is dat toch om naar te luisteren op dit uh, late tijdstip bij Kaaseluna op Radio 1. Uh, wil je bij ons komen praten over uh, verhalen, over uh, hulp van anderen, vriendjespolitiek of wat voor soorten dan van steun je ook gekregen hebt? Ben als dan uh, op ons vaste telefoonnummer 0800 1121 daarop uh, kun je ons bereiken. Marleen, goede Frank. oh, even mijn rokerskuchtje wegwerken. Oude. Oh <laughs> nee, hoor helemaal niks. Uh, ik heb ooit een duwtje gehad voor een dierarts toen ik 18 was. Ik wilde graag veearts worden. Ja. En uh, nou, ging ik snuffelen bij een uh, gewoon telefoonboek. kon komen, twee maanden gewerkt. Toen zei hij, Marleen, dat zijn geen handen. Dat zijn kleine spinnetjes. Dat werkt niet voor als veearts. En dat was zo'n man, uh, nou, daar luister ik naar. Man, ik ben Heel erg eigenwijs. En toen zei ik, ga de verpleging in? zelfs de week was ik in de opleiding in 2G. Oké, okay. ja, want goed. je keek vanaf dat moment anders naar je eigen handen? Ja, daar kon ik geen kalver mee uittrekken enzovoort. Uh, uh, nou, ik, maar ik geloofde deze man. Hij had invloed op een goede. Ja, goede invloed. Want Uiteindelijk ben ik 35 jaar in de verpleging geweest. Maar goed, ik ging trouwen, kindertjes en scheiden. En, uh, nou, ik ging samen wonen. Toen kreeg ik geen alimentatie meer. Alleen voor de kinderen had ik nog 300 gulden. En ik was het eigenlijk zat uh, na twee jaar om bloemetjes te plukken uit elke tuin. één bloemetje en drie weken pannenkoek enzovoort. Ik dacht, weet je, ik bel op. Ik ga de verpleging weer in. Ik heb een diploma. Ja. En, uh, nou, ik kreeg iemand. En ik zei, ja, ik ben wel een tijdje uit. Oh, dat geeft helemaal niks. Dat, uh, dat, dat, dat leer je zo weer bij. Dezelfde week uh, kon ik komen en werken. En... Uh, ik ben nog steeds ontzettend goed bevriend met haar. Oh, dus wat... dat is eigenlijk andersom. Wat grappig. Uh, en ja. je werkt nog steeds in de verpleging? Of, uh, nee, nu nee, niet meer? nee, ik ben met pensioen. En, uh, maar ik kreeg toen weer een duwtje, een aantal jaren, van zo'n zo enge zuster. Hele echt eng hoor, echt eng. Want die zijn er nog steeds. Die zei nou, uh, als mensen niet willen drinken, vooral als ze gingen dementeren... Mm -hmm. dan moet je gewoon de neus dichtknijpen en uh, dit en dat... Heb ik heb diezelfde middag nog ontslag genomen, langs de directeur gegaan. En zo, dit kan ik niet. En nou, tranen rolden over zijn wangen, dat vond ik aandoenlijk. Ja. <laughs> ja. En uh, toen ben ik gewoon weer verder de verpleging in gegaan diezelfde maand. En uh, daar heb ik met ontzettend veel plezier gewerkt. Maar wacht even, nu, nu, nu ben je me even kwijt. Oh, oh, oh. Ja, je bent me heel even kwijt. Uh, want dat <laughs> verhaal over uh, die enge zuster, uh, dat was ook in de verpleging? Of was ze ja, in de verzorging? ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar uh, nee, dat, dat, dat, zo zit ik niet in elkaar. Maar dat van werd jou dwingend verteld, van zo doen wij dat hier. Nou ja, ja. ja, want dan kon je de vochtbalans netjes opschrijven. Hè? En dan was iedereen tevreden, vooral zij natuurlijk. Dat, dat, je krijgt echt ja. van die beelden van zo'n enge, enge uh, verpleegs... die met een enorme spuit aan kan lopen... en die dan gewoon hard in je, je beeld plant of zo. <lacht> in je beeld plassen? Nee, plant. Oh, sorry. <lacht> ja, nee. nou ja, nee. Nee, ja, het was een ijskouwe gewoon. Want en iemand moest ook uh, uh, handwanten uh, om de handen doen. Dan konden ze niet gaan pulken en zo. Nee, daar kan ik niet tegen. Een eng wijf. Ja, en, uh, en, en toen dacht je op die plek dacht je wegwezen, maar ja, toen ben je ergens anders weer aan de slag gegaan. Ja, ja hoor, dezelfde maand nog. Oh, dat gaat lekker op. En daar heb ik 35 jaar volgehouden. Met ontzettend veel plezier. Dus het kwam door de dierarts... van veearts worden... tot in verpleging gaan. Met zo ontzettend veel plezier. Die man had gewoon uh, mensen kennis, denk ik. Heb jij zelf wel eens mensen een zetje kunnen geven? Wat zeg je? Heb jij zelf wel eens mensen een zetje kunnen geven? Een zetje? Een zetje? Ik denk het wel. Jawel. Maar ook wel eens op een onaardige manier. Want... Uh, een, een collegaatje, die liet me haar nieuwe nagels zien. Van die lange gelakte. En toen zei ik, oh, ga je daar een halve avond mee met diarree onder je nagels lopen? Uh, yeah. Dat was mijn setje. Zo van, ja, Waarom zeg je dat zo? Zij zei ze de volgende dag. Ik zei, ja, als ik het anders zeg, dan dringt het niet tot je door. Ja. Mm, yeah. Ik heb ook wel eens tegen een collega gezegd, heel rustig hoor met z'n tweeën. Waarom ga je niet HEMA verkopen? Uh, worst verkopen in de HEMA? Het bevalt je veel beter. Het was ze drie weken ziekte na. Maar ze is wel courier geworden. Oh, oh, oh. Dus dat zijn mijn setjes. Maar het de... is maar een paar keer gebeurd. Want uh, ik was altijd in de avonddienst. En dan kan je eigenlijk de dus sfeer zelf bepalen. En die is altijd ontzettend goed geweest. Oké, okay, goed. Um, je hebt ook eens mensen het vak ingeholpen. Of heb je <laughs> wat ze vooral, wat zijn de voorbeeld die je nu vertelt, het vak uitge uitgeholpen? Heb je mensen ook het vak ingeholpen of heb je mensen vooral nou, het vak heb... uitgeholpen? Uh, ja, nou, die twee die zijn inderdaad uitgegaan. Want je krijgt toch wel, ja, of het nou in je zit, ik denk het ook hoor. Maar het wordt versterkt door met mensen om te gaan. En dan voel je al, het zit niet goed. Marleen, ik, wil jij die helpen, want die kan ik uh, het raam uitgooien en zo, weet je? Nee, nee, nee, nee, nee. dan moet je eruit. Die zijn niet geschikt en uh, dan ben ik heel resoluut. Ja, dat en ik, ga ontzettend goed met, ik ging ontzettend goed met patiënten om, hoor. Want als ik zei, ik ga drie weken met vakantie, zeiden ze... Oh nee, nee, dat een uh, vloek, hoorde ik dan. Oké, okay. <laughs> Dat goed. was het, hoor. Marleen, dank, dank voor jouw verhaal. Dag Frank. En een prettige nacht. Het is toch? altijd weer een plezier om te luisteren, heerlijk. Dank je wel. Dank je da. wel. een wel goede nacht. Dank je wel. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Heb je wel eens uh, hulp van anderen uh, aangenomen om ergens te komen... om iets te bereiken? Vertel ons. 0800-1121. Second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 On dead end street, dead end. People are dying on dead end street, dead end. Gonna die on dead end street, dead end street. street, dead end street. street, dead, dead street. end street. Head to my feet, my feet. dead end street, dead end street, dead end street, dead end street. How do you feel? I feel okay. You sure? Julie. Glasgow. Yeah. Nice working with you. The pleasures is all mine. Cheers. No problem. Dead end Street, yeah. dead end street, yeah. dead end street, yeah. head to my feet. Yeah. Yeah. where do you live? vroeg Ray Davies van de Kings en Amy McDonald. Glasgow, zei ze. Dead and street, het liedje, uit november 2000. Bruno, goedenacht. Een hele goede nacht. Uh, u heeft als thema uh, een zetje in de rug, een hulpje gekregen ja. wat uh, belangrijk is voor een carrière of voor een mensenleven. Mm -hmm. Klopt? Zeker. Goed. Uh, ik heb een, wel een aardig verhaaltje over uh, mijn vrouw... en dat gaat uh, heel ver uh, terug. Dan spreken we over uh, 1960, rond die tijd. Ik ben zelf 73. Mijn vrouw is een jaar jonger. Uh, zij was 19 en ik was 20. Uh, ik was heftig verliefd en zij vervolgens ook. Zij zat op de sociale academie in Amsterdam. Uh, in de derde jaren moest een stagejaar hebben... Maar die stages waren in die tijd heel erg schaars. Op, in ieder geval op een beetje niveau. Mm -hmm. Mijn vader uh, die was hoogleraar... en die zat in de zogenaamde planta-commissie van Unilever. En planta, dat was een nieuwe soort in, in die tijd... Uh, de Unilever op de markt gebracht. En daar zijn uh, doden bij gevallen... want er zat iets verkeerds in. Yeah. En uh, oudere mensen die allergisch waren... Die gingen er inderdaad hartstikke dood aan. Ja. Nou, dus die zaak die moest uh, gedempt worden, niet alleen voor uh, aansprakelijkheden op financieel gebied, maar vooral ook de reputatie van Unilever. Toen is er een zogenaamde is er samengesteld met allemaal rote methoden op levensmiddelengebied. Mm -hmm. Daar zat mijn vader ook in. Nou, zij moest de stageplaats hebben, uh, liefst een groot bedrijf, dus dan denk je ja, aan de kunstzijde Unie, zoals het in de tijd heette... aan uh, Philips, uh, Unieleven, nou, al dat soort uh, bedrijven... Shell, niet meer. Ja. Um, toen zei mijn vader, god, uh, ja, Unieleven, zou dat wat zijn? Ja, zegt hij: Nou, zegt hij, ik zal even bellen. En um, hij belt een van de figuur bij Unieleven in Rotterdam. En ze kon de volgende dag kon ze kennis komen maken. Bij die commissie? B bij... De hoofdpersoneelszaken van Unilever. Oké. Okay. En zij kreeg een stageplaats. Heeft daar een tijdje gewerkt. Moest alsnog eindexamen doen voor de sociale academie. Maar ze had de aanstellingsbrief van Unilever al in de zak. Kijk eens aan. Ze kwam terug na dat jaar. Met, uh, met die aanstellingsbrief. Keurig salaris ook. En ze heeft een fantastische carrière op personeelszakengebied bij Unilever gedaan. Puur toeval dat mijn vader in de plantencommissie zat en dat ze zo op die manier op een behoorlijk hoog niveau Unilever kon binnenschuiven. Ja, ja, ja. Nou, dat is het verhaal. En, uh, de dat... afsluiting van het verhaal is ook niet oninteressant. Uh, Unilever richt een nieuw uh, research lab in, b uh, 7 naar want ze hadden er al een in Vlaardingen, maar er moest er een bij komen. Want dan gingen ze zelf allerlei uh, plantengewassen gingen ze kweken... en uitzoeken voor hun iglo-maaltijden en weet ik wat allemaal meer. En uh, Ja, er waren ook grapjes over gemaakt. Gaan jullie vierkante dop weg te maken dan de, de spaaien op de verpakkingen? Mm -hmm. uh, maar in ieder geval, uh, er was weer een reunie van die hele club... Oh ja, in Duiven stond lab. dat lab. Het was een hele reunie van het club. Uh, mensen kwamen uit Amerika. Uh, noord Amerika, Zuid-Amerika, Azië. Kwamen naar die reunie toe, toe. Want het was een hele hechte club geworden, dat lab. Ja. En die mensen die waren praktisch allemaal aangenomen door mijn vrouw. Oké. Okay. Ja. Nou, ze kreeg daar ook een, een staande Want Iedereen kende mijn vrouw, Mies. Nou, ja, zo zie je hoe een um, toeval zo kan uitwerken. En dat wilde ik vertellen. Ik zet je in de rug. Be noem het maar een godsend, oftewel een genade gods. Het is maar hoe je het... Uh, ja, ik, ik wou zeggen, noem het maar een kruiwagen. Ik dacht uh, dat je dat ging zeggen. <lacht> Ook? <lacht> ja. Maar uh, een kruiwagen die komt niet naar je toe, hè? Nee, nee, nee. Je, ja, je, of, je moet er op zijn minst in gaan zitten toevallig ook tegenkomen. Ja, zo is het. Goed. Nou, <laughs> precies. En het is dus in dit geval goed uitgepakt allemaal. Dank. Dank voor het bellen. Oké. Okay. En dank voor het verhaal. En ik wens u een goede nacht en uh, succes. Insgelijks. Dank. Da da da Karima, goede nacht. Hallo, goede uh, Ja, ik wil ook graag eigenlijk... Uh, het onderwerp sprak mij aan... omdat ik dacht aan een zetje die ik ooit heb gekregen. Ik, uh, ik kwam in kinderopvang te werken... ...waar ik het heel erg naar mijn zin had. En uh, twee maanden later kwam er een nieuwe teamleider... Uh, ...die mij heel erg mocht en eigenlijk veel vertrouwen in mij had. En mij uh, een vaste aanstelling meteen beloofde. Ik vond mij zo goed werken, dus ik kreeg meteen een toezegging. Uh, twee maanden later... En, uh, Kreeg ik te horen dat het dus niet doorging, de, de vaste aanstelling, maar dat ze wel vertrouwen in mij had en mij een opleiding zeg maar, aanbood. Mm -hmm. Dus op die manier kon ik toch in de instelling blijven werken. Nou, de opleiding aangenomen en de opleiding, eenmaal met de opleiding bezig. Uh, ja, alles ging goed eigenlijk. Ik, ik was altijd de beste en ik werd altijd geprezen. Uh, twee jaar later, uh, toen ik de opleiding bijna af had, uh, ja, begon mijn me mevrouw helemaal te veranderen. Echt nooit geweten waarom altijd eigenlijk alleen maar vraagtekens gehad. En op een gegeven moment uh, werd mijn contract niet verlengd. Als wat was jij een opleiding precies? Uh, HBO, SPH. SPO is sociaal-pedagogische... Hulpverlening. Hulpverlening. Oké. Okay. Um, en met zo'n papier, wat, wat kan je dan precies? Wat, wat is dan zeg maar het het. Dan kun je, in de jeugdzorg, dan kun je van alles eigenlijk met welzijn. Oké. Okay. Met gehandicapten, je hebt van alles. En de instelling waarbij je waar je werkte, wat voor instelling was dat? Uh, dat was een kinderopvang. Daar keek je terecht met uh, andere opleidingen. Ik had eigenlijk al verschillende opleidingen, maar goed, ja, ik uh, wilde graag doorleren, dus ik kreeg die kans geboden. En dat was haar manier om mij daar te houden bij de instelling. Maar vervolgens heeft ze me eigenlijk gewoon echt naar beneden laten vallen door eigenlijk mijn contract niet te verlengen. Uh, ja, het maar dan, is eigenlijk. Uh, ik neem aan dat daar gesprekken op gevolgd zijn en dat jij gevraagd hebt van waarom is dat? Nou, zo. Ja, tot heden is echt nog steeds voor mij onduidelijk wat zij precies van mij wilde. Ik wist alleen en dat voelde ik zo sterk aan. Ik werd vooral steeds sterker. Ze kon mijn gesprekken niet aan. Ze kon mijn gesprekken niet beantwoorden. Ik kreeg steeds meer vraagtekens. En daarna werd ik eigenlijk als het ware weggepest. Eigenlijk heb ik nog steeds grote vraagtekens waarom ze mij nou weg heeft gepest. Terwijl ze mij eigenlijk letterlijk omhoofd, omhoog heeft geprezen. ja, dat zijn toch dingen die eigenlijk nog steeds uh, vraagteken bij mij uh, opkomen. En nu? Ja, en nu zit ik eigenlijk, ik had vandaag toevallig een sollicitatiegesprek, maar nou, dan ben ik zo open en eerlijk om te vertellen dat ik helaas bij mijn vorige uh, werkgever uh, met een conflict uit elkaar ben gegaan. En uh, ja hoor, we worden gebeld als referent, zeg maar. En uh, alsnog uh, word ik eigenlijk een beetje negatief afgebeeld... waardoor mijn sollicitatie dus niet doorging. Maar weet je wat er dan over jou gezegd is? Uh, nou, dat, Ik heb ze benaderd meteen en toen hebben ze gezegd... dat ze helemaal niks verkeerds hebben gezegd... en dat ze gewoon hebben gezegd dat het uh, wegens crisis uh, was. Maar uh, de mevrouw heeft heel duidelijk gezegd... Uh, bij wie ik de sollicitatie aflegde... Dat alles goed is en dat ze met mij door wil gaan. Dat ze heel erg positief is. En dat gewoon eigenlijk nog heel even uh, zeg maar mijn recente werkgever wil en daarna het traject met mij in te gaan. Goed. Dus, uh, ja, en daarna en dat ze door dat gesprek eigenlijk twijfels heeft gekregen en het niet aandurft. En de ander zegt weer wat anders. En zij zegt weer wat anders. Dus nou, je weet eigenlijk niet wie je moet geloven. Ja, nou ja, dat, dat is buitengewoon vervelend. Vooral omdat het iemand is die ja. aanvankelijk geholpen heeft. Hè? Dan, dan, dan maakt dat natuurlijk een beetje extra uh, uh, lastig. Ja, ik kwam eerlijk gezegd uh, ook als een klap aan over eerste keer Toen ik hoorde dat mijn contract niet werd verlekt. Omdat verder mijn arbeid gewoon helemaal niks mankeerde. En altijd uh, ja, nooit ziek geweest. Dus ja, dat is toch iets wat je dan moet verwerken. Maar goed, dan wil je door en dan word je eigenlijk nog steeds belemmerd door één persoon. Maak je los van Karima en ga verder met je leven. Ja, tuurlijk. Dat uh, doe ik zeker. Oké. Okay. Dank, dank voor het bellen. bellen. Okay. En ik hoop dat het allemaal weer goed komt. Dat we jou een tijdje van de telefoon hebben... en dat je dan uh, kan melden dat je, dat je weer werk hebt... en dat het allemaal goed met je gaat. Ja, dat zou ik okay, heel fijn vinden. Sprak mij aan op de vorige manier inderdaad met zijn werk. En het, het klopt inderdaad dat het je wel blijft achtervolgen... en dat je maar eigenlijk ja, je moet geluk hebben. Oké, okay, goed. Dank voor het bellen. Oké, okay, dan... Walked down this street before But the pavement always stayed beneath my feet before All at once am I several stories high Knowing I'm on the street where you live Are there lilac trees in the heart of town Can you hear a lark In any other part of town Does enchantment pour Out of every door No, it's just On the street Where you live And oh Just to know somehow you are near, the overpowering feeling that any second you may suddenly appear. The people stop and stare. They don't bother me, for there's nowhere else on earth. That I would rather be. Let the time go by. I don't care if I can be here on the street where you live.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 Where you live, baby, I don't care if I can be on the street where you live. de laatste tonen van Harry Conning Jr. En, en ja, een een singer-songwriter uit Amerika, die ken je ongetwijfeld. 16 miljoen platen heeft die man verkocht in zijn leven. Hij hoort tot de top 60 van best verkochte artiesten van Amerika. En dat met muziek waarvan je zou denken dat het toch niet heel erg mainstream is. Maar het verkoopt blijkbaar wel degelijk. Het verkoopt als een tierlier. Het is een tijdje stil rondop trouwens, volgens mij. Maar goed, hij is er nog, live en kicking, En nog trouwens, jong genoeg ook, Harry Connick Jr. On the streets where you live. Het eerste uur kon je luisteren naar het gesprek met Nico Baakman... over de Raad van State. Morgen dus, dan zal het moment daar zijn... dat de nieuwe vicevoorzitter, de nieuwe leider... van de Raad van State bekend wordt gemaakt. En als onze... Uh, als de inrichtingen niet uh, verkeerd zijn... dan uh, wordt Lisbeth Spees de opvolger van Donner in het kabinet. Dat gaat allemaal morgen gebeuren. Daar hadden we het over in het eerste uur. In dit uh, tweede uur hebben we met u gepraat over hulp van anderen... en met over vriendjes. ze nou, zijn wel zo ongeveer aan het einde gekomen van deze uitzending van Casa Luna. Ik spreek het antwoordapparaat in vanmorgen. Dit is de voicemail van Casa Luna. Klaas, goedendacht. Frank hier. Jouw gast is Jan van Nauwhuis, een zilversmid. Zilversmit, dat is een bijzonder beroep. Een mooie combinatie van kunstenaarschap en van ambachtelijkheid. Je moet er precieze vingertjes voor hebben, tenslotte. Waar ik nou benieuwd in ben, Klaas, is... wat is het meest bijzondere stukje zilver dat jouw gast ooit in handen heeft gehad? Ik ben heel benieuwd. Mooi gesprek. Dag. Wij gaan de boel hier de kaarsen gaan uit... Radio 1 niet, Radio 1 gaat gewoon door. Zometeen Astrid de Jong met Nachtzuster. Als u wakker blijft, een hele fijne nacht. Dank voor het luisteren. Morgen is de NCV er weer. Morgenmiddag, om precies te zijn, 12 uur uh, met lunch. Dank voor het luisteren. Een hele prettige nacht. Dit als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.